Al net schudt met het NOS Journaal. In Groningen was even na middernacht een aardbeving met een kracht van 2,2. Hij vond plaats op een diepte van 3 kilometer, 20 kilometer ten noorden van de stad Groningen en 11 kilometer ten noordwesten van Bedum. Op sociale media wordt de beving beschreven als een heftige doffe dreun...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 Door valpartijen, door de gladheid, zeggen ziekenhuizen in het noorden van het land meer botbreuken te hebben behandeld. De gladheid kwam mede door sneeuwval op sommige plekken in Friesland, Drenthe en Groningen. Daar viel gisteren meer dan 20 centimeter op sommige plekken. Ook meerdere auto's gleden van de weg. In Londen zijn de resten van een Romeinse basilica gevonden. De muur lag onder een leegstaand kantoorgebouw in het centrum.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 Ik wil niet dat ik sterf. Kan mij niets vergeten? Ik ruik het bedef. Ik kan niet meer slapen. En ik ben makkelijker zag. Maakt weinig meer uit. Ik heb alles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 Ga ik er nog mee door als ik nu stop? Want That's right.